7 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Acteur Johnny Kruijkamp senior overleden. Sandmast loop ik weer deels in gebruik. En oud-hoofdredacteur News of the World vrij op borgtocht. <tied> Johnny Kraaikamp senior is overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie bekendgemaakt. Kraaikamp begon als zanger en entertainer. Voor hij begin jaren 50 Rijk de gooier ontmoeten. Met hem werkte hij jarenlang samen. De gooier als aangever en Kraaikamp als de clown. Ze waren te zien in verschillende televisieshows.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 De zendmast Lopik is na ruim twee dagen weer deels in gebruik genomen. De hele nacht is bij wijze van test 3FM doorgegeven via de ether. De bedoeling is dat om acht uur de andere radiozenders weer in de lucht gaan. Sinds vrijdag waren enkele zenders in delen van het land niet te beluisteren via de ether. Dat kwam door een brand in een oververhitte kabel. De zendmast Smilde, waar vrijdag ook brandwoede en die deels instortte, wordt vanaf deze week ontmanteld.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 Maar het ziekenhuis waar hij ligt spreekt dat tegen. De toestand van Mubarak, die 83 is, zou stabiel zijn. Hij ligt in een ziekenhuis in Sharm el sheikh sinds hij begin dit jaar aftrad na massale protesten tegen zijn bewind. Begin volgende maand begint de rechtszaak tegen Mubarak... die onder meer wordt verdacht van corruptie. Volgens critici probeert zijn advocaat de sympathie van het volk terug te winnen... door valse berichten over zijn gezondheid te verspreiden.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 Het WK voetbal voor vrouwen is gewonnen door Japan. In de finale tegen de Verenigde Staten moesten strafschoppen de beslissing brengen. En die namen de Japanse vrouwen beter. De stand na 90 minuten was 1-1. In de verlenging kwam het favoriete Amerika op voorsprong. Maar Japan maakte drie minuten voor tijd gelijk. Het toernooi in Duitsland was de zesde keer dat het WK voor vrouwen werd gehouden. En Japan won nooit eerder. In het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika is titelverdediger Brazilië uitgeschakeld. Paraguay was in de kwartfinales van de Copa America te sterk. Het nam de strafschoppen beter nadat in 120 minuten geen doelpunt was gevallen. Een andere titelfavoriet gastland Argentinië werd gisteren al uitgeschakeld door Uruguay. De halve finales van de Copa America gaan tussen Uruguay en Peru en tussen Paraguay en Venezuela.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 En Lara Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het afluiserschandaal eh, rond News of the World is nog lang niet uitgeraast. Zomaar eens horen wat het laatste nieuws is. We staan eerst stil bij het overlijden van Johnny Krijkel.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 In de jaren 50 werd hij bekend door het legendarische duo dat hij vormde met Rijk de gooien. Maar hij speelde ook in serieuze theaterstukken en films. Johnny Krijkamp, senior, is 86 jaar geworden. We gaan over zijn overlijden praten met woordvoerder Sidney Brandijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Brandijs, ging het de laatste weken zo slecht al met hem? De laatste weken ging het wel, zien ging het, ging het wel achteruit. En, uh, meneer Krijkamp was op en hij was nog wel heel erg scherp. Maar lichamelijk was hij eigenlijk wel allemaal op. Nee. Hoe was dat te merken dat hij geestelijk nog scherp was? Uh, omdat er uh, nog heel fijne gesprekken met hem zijn geweest. Uh -huh. En, uh, familie en uh, de familie en goede vrienden zijn nog langs geweest. En daar heeft hij van genoten. En uh, hij is gisteren overleden in het bijzijn van al zijn vier zijn kinderen. En dat was eigenlijk wel uh, uh, ja, zijn laatste wens. Was het goed zo voor hem? Had hij er vrede mee? Net zei dat ze al zijn vier kinderen aanwezig waren, zijn ex-vrouw was aanwezig. Zijn kleinzoon Joep, zijn beste vriend, Lex Daniels, met zijn vrouw. En het, wa het was goed zo. En uh, ja, meneer Kijken was op. En Het, het, het is goed zo, het is nee. verder geen leidensweg. Nee. Nou, gelukkig maar. En ja. Uh, ja, we hebben hem niet zo heel veel meer gezien, hè? Na, nou, het was het 2007, toen hij met pensioen ging. Waarom, waarom was hij niet meer zoveel in de media? Uh, hij had eigenlijk niet meer zoveel zin in. En hij wilde ook stoppen, hij werd ouder, dat merkte hij zelf ook al. En hij heeft dat toen in mei 2007 hij heeft gewoon aangekondigd en ook besloten om gewoon niet meer in het publieke oog te verschijnen. Dat deed hij één keer per jaar toch altijd wel bij de John Kraikamp Awards. Daar was hij zelf heel erg trots op. En uh, ja, daar ging hij toch wel graag heen. Mede ook omdat hij daar toch mensen uit het vak tegenkwam. En voor de rest wilde hij eigenlijk uh, niks meer doen. Afgelopen jaar heeft hij wel uh, nog één uitzondering gemaakt. Uh, heeft hij een foto gemaakt voor, uh, voor Kika? Waarbij hij als Einstein is geportretteerd. Ja. Dus dit uh, begin dit jaar is die uh, foto verschenen. En zo nu en dan uh, werd er namens uh, zijn kinderen, Sanne en Johnny, werd er een uh, foto beschikbaar gesteld in de media. Gewoon om te laten weten dat hij er nog was. Ja. En dat alles goed ging. Ja, als, als Albert Einstein laten fotograferen voor dat soort grappen, was hij nog wel in? Ja, absoluut. En het was ook omdat het voor kika was. En uh, daar maakte hij een uitzondering. Dat is de kinderkanker, volgens mij. Ja, die zich inzet tegen kinderkanker. Toen hij hoorde over dat project. van, uh, van zijn dochter Sanne, toen heeft hij gezegd, daar wil ik graag aan meewerken. Toen hebben ze nog een hele mooie gezellige dag. in de fotostudio gehad. bij fotograaf William Ruffen. En de foto is gepubliceerd. Hij heeft ook de foto nog gesigneerd. en die wordt, later wordt hij nog geveild. voor het goede doel. Ja, en daar zet hij zich graag voor in. Dat was een bijzondere man. We krijgen ook veel reacties binnen op Twitter op zijn overlijden. Hij, hij was en is dus zeer populair. Is er nog een, een komt er nog een moment voor het publiek om afscheid te nemen, weet u dat? Ja, de familie gaat, uh, zover ik van Sarah en Johnny heb begrepen, later deze week uh, gaan ze bekendmaken uh, dat er een herdenkingsdienst uh, komt, tot tenminste waar die is. Die gaat er wel komen en die zal voor het, voor het publiek uh, toegankelijk zijn. Dank dat u ons zo snel te woord wilde staan. Oké, okay, graag gedaan. Woordvoerder Sidney Brandijs over het overlijden van Johnny Krijkamp senior. Tien minuten over zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Dan het afluisterschandaal in Groot-Brittannië. Machtige mediabazen verliezen hun baan. Sommige worden zelfs in de boeien geslagen. Zoals Rebecca Brooks, voormalig hoofdredacteur van News The World. Maar de grootste schok kwam toch wel gisteren... met het opstappen van de hoofdcommissaris van de Londense politie... vertelt onze correspondent in Londen, Arjen van der Horst.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 Maar als alle onderzoeken grondig verlopen, wordt iedereen er uiteindelijk beter van. And for it. Maar dat proces van parlementaire en justitiële onderzoeken zal maanden, zo niet jaren duren. Een overzicht van alle gebeurtenissen rond dat afluisterschandaal kunt u vinden op Weblog Londen van onze correspondent Arjen van der Horst. Ga daarvoor naar onze site nos.nl. 14 minuten over 7. Een zonnetje, strak blauwe lucht, een gaatje of 25. Ja, dat zou fijn zijn, hè? Het is nu hoogzomer. Eigenlijk zou er zonder moeten staan. Maar de werkelijkheid is anders. Bewolking, regen. En uh, vaak temperaturen van niet hoger dan 19 graden, vaak veel lager. Paul Zonneveld is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strandexploitanten. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat goede kan ik wel weglaten volgens mij bij u. Want dit is helemaal niet zo'n goede morgen, ook niet zo'n goede week. Hoe vergaat het de. De strandexpertans op dit moment in Nederland? Ja, die uh, werken met zon uiteraard, en niet zoals het nu is uh, van veel wind en uh, behoorlijke regen, ook op dit moment. En ja, hè, zoals het voorjaar was uh, fijn, mm -hmm. heel, heel fijn natuurlijk, maar buffer is niet genoeg om uh, dan op deze manier de rest van de zomer door te komen. Wat doen de dus uh, tenthouders om de zaak nog een beetje te compenseren? Wat organiseren ze extra? Nou, extra organiseren is heel moeilijk als er geen mensen zijn. Dat is natuurlijk duidelijk. Want dan uh, investeer je op dingen die er niet op terugkomen. Nee. Maar uh, ze, ze blijven positief. Dat is één ding wat je leert in dit vak. <laughs> en uh, de meeste bedrijven of veel bedrijven... Hebben tegenwoordig s avonds de mogelijkheid dat je daar kan eten. Ja. En komen er dan nog wel mensen? Dan komen er mensen. Er zijn natuurlijk uh, veel toeristen. En uh, uh, het is niet alleen in Nederland de vakantietijd op dit moment. Maar ja, dat composeert een klein beetje niet genoeg. Dus hoe vaak kijkt u inmiddels naar de weersverwachting? Wij kijken uh, ieder, moment, <laughs> ieder moment naar de weersverwachting. Ja. Maar het wordt niet echt veel beter hè, deze week. Nee, deze week blijft het ook zo. Uh, en als u nu naar buiten kijkt, dan uh, ik weet niet of u het ziet... maar ik zie dus regenen en veel wind. Ja, het is niet anders, hè? Het is niet anders. We, wij wensen u veel sterkte. Paul Zonneveld, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van uh, Strandexpertanten. Dank u wel. Problemen met de zendmasten, zijn die al opgelost? Of is het nog behelpen hier en daar in het land? U hoort daar zo meer over. Eerst de verkeersinformatie. hebben we John Bakker. Met de meeste vertraging op dit moment op taal 2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij de afrit Everdingen, 5 kilometer. En op taal 7 van Horen naar Zaandam bij de afrit Zaandijk, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na een paar dagen buiten werking te zijn geweest... doet sinds een paar uur de zendmast Lopik bij IJsselstein het weer. Um, Stefan Wesseling van NOVEC, de beheerder van de mast bij IJsselstein. Goedemorgen. Wat betekent dat wat ik krijg via onder andere Twitter toch berichten van mensen uit het noordoosten van Nederland dat ze ons daar nog steeds niet kunnen horen? Klopt dat? Uh, nou, het is zo dat we in, uh, in uh, de masten en die de, de werksmeden daar, die zijn uh, afgerond, dus hebben we vannacht de eerste zender 3FM daar, daar weer in de lucht kunnen doen.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 Ja, we hebben een, een noodmast die is op dit moment aangekomen op het trein van Defensie in, uh, in Assen. We zijn op dit moment bezig om die ja, in elkaar te zetten. Nou, dat is een mast van honderdtal meters hoog. Uh, dinsdag zal die, zullen, we, zullen we die omhoog gaan zetten. En daarnaast uh, ja, hebben we toch een aantal dagen nodig om te zorgen dat er verschillende zenders daarin... Borden gaan. Dus stukje bij beetje zullen ook daar dan uh, alle zenders weer uh, te luisteren zijn. Meneer Wesseling, is het niet vreemd dat er geen noodsysteem bestaat in, in, in zo'n geval als wat er dus nu gebeurd is? Is dat niet gelijk een backup, backup beschikbaar is?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 branden. Um, CDA zegt um, dat het allemaal te lang duurt en dat dat niet kan. Uh, vooral als het gaat bijvoorbeeld om Radio 1, want dat toch een calamiteitenzender is. Ja, we zijn, we zijn met mannen met mannenmacht bezig geweest om zo snel mogelijk uh, alles wel weer in de rug te krijgen. Dus Radio 1 is in een flink deel van het land dit weekend al wel weer, uh, wel weer te beluisteren geweest. Via een steunzender in Hilversum en via een steunzender in uh, ook in Friesland. Dus van een flink deel is, is juist die zender wel weer in de lucht kunnen komen. Maar we hebben ja door het wegvallen van twee belangrijke, uh, twee belangrijke zetmasten. inderdaad, niet op korte termijn alles kunnen voorzien. Maar wel een, ja, als het om radio 1 gaat gelukkig wel voor een heel groot deel. begrijpt u die woede van het CDA? Ze gaan ook uh, vragen stellen aan het kabinet, begrijp ik? Ja, dat snap ik. Ik snap dat, dat, dat het heel vervelend is. En we hebben natuurlijk alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk, en dat doen we nog steeds, om zo snel mogelijk alle zenders weer in de lucht te krijgen. Uh, maar ja, door de samenloop van de omstandigheden, dat de twee masten tegelijkertijd uh, uitvielen, uh, was, het, was het ons ook even overmacht. En ja, zijn we zijn volop bezig, nog steeds, om te zorgen dat uh, ook alle andere zenders zo snel mogelijk weer in de lucht kunnen. Ja, hoe is het bij ijsselstein? U zegt dat is gerepareerd. Is dat professorisch of is dat definitief weer in orde? Of moet u daar later nog weer bij? Nee, dat, dat is definitief, uh, definitief in orde. Uh, maar we willen wel zorgvuldig te werk gaan. Dus, dus vandaar dat we uh, ja. Ja, niet alle, alle zenders tegelijkertijd... meteen weer in de lucht hebben gebracht. Maar dat we stukje bij beetje, stapsgewijs alle zenders vandaag weer terug willen brengen. Oké, okay, waarom moet dat? Kunt u dat nog heel kort uitleggen? Of is dat ja, te technisch? Ja, de, de, de, dat gaat ver in de techniek, maar dat is, ja, de, de belangrijkste reden die erachter ligt is in ieder geval de zorgvuldigheid. Dat we, dat we nu 100% zeker willen weten dat we op het moment dat we die zenders terug gaan brengen, dat we nou, dat die ook in de lucht blijven. En dat we nou, alles zorgvuldig en veilig kunnen gaan doen. Ja, dat staat bij ons absoluut voorop. 3FM zit er dus op en Radio 1 na 8 uur begrijpen wij. Ja, na het uur gaan we alle, alle andere zenders uh, weer de lucht inbrengen. Maar Radio 1 die is uh, via een steunzender in Hilversum voor een flink deel van het midden van het land. Ook afgelopen uh, weekend al uh, bereikbaar geweest. Goed, hartelijk dank. Stefan Wesseling van Novec, de beheerder van onder andere die mast bij IJsselsteen. Goedemorgen. Graag gedaan. Want Morgen zet zich door. Dat is uw kans op Mit Anlauf, mit Tempo. One back, Tor, ein, One -back -Tor. ein typisches. Miyama. war Tor, Tor, für Japan. Omar Saba! Was ist denn das hier für ein Finale? Was ist das für eine Belastung für Sie? Ja, zo ging dat er gisteravond aan toe in Frankvoort. Het was een spannende wedstrijd, de finale van het WK Voetbal voor Vrouwen. Japan versloeg in een thriller naar verlenging en penalties de Verenigde Staten. Wij praten met Daphne Koster, aanvoerster van het Nederlands vrouwenvoetbalteam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat spannend was het, hè? Ja, het was fantastisch. Echt een fantastische wedstrijd gisteravond. Wat maakte die wedstrijd zo mooi? Uh, nou ja, ik denk sowieso dat Japan dat is, uh, een uh, relatief nieuwkomer voor helemaal in de top... En de Amerikanen ja, die, die zijn al een aantal jaar uh, zijn die al vast uh, in, in de wereldtop. En dan als Japan twee keer zo, zo terugkomt, ja, dan is dat, uh, maakt het wel een hele mooie wedstrijd. Ja, de Verenigde Staten de favoriet. Hoe groot is ja. de tegenvaller voor hen? Ja, ik denk dat dat wel een hele grote tegenvaller was. Ik ja. heb uh, vrede jaar uh, heb ik natuurlijk in Amerika gespeeld. Ja. En uh, nou ja, dan hoorde ik maar één ding en dat was dat ze wereldkampioen gingen worden... Ja, en dan is dat denk ik al een hele grote teleurstelling. Hm. Uh, al denk ik dat we wel heel erg trots mogen zijn uh, als je zo'n wedstrijd speelt. En uh, dat, je, dat je tweede wordt. Alleen dat, uh, <laughs> dat ervaar je denk ik niet. Ja, dat vinden ze in Amerika niet goed hoor, tweede. Leeft het daar trouwens, vrouwenvoetbal? Ja, dat is, dat is enorm groot. Dat is dé sport voor, uh, voor uh, meisjes en vrouwen. En uh, nou ja, je hebt daar ook een, een profleek en uh, nou ja, gisteren uh, ben ik een beetje actief geweest op Twitter ook. En dan, uh, nou, dan komen er allemaal uh, tweets van Obama voorbij dat ja. die aan het kijken Ja, die zat ook te kijken, ja. Ja, ja en uh, ik zat net nog eventjes op CNN zat ik te kijken en ja, dan komt het ook uh, een aantal keer komt het voorbij. Ja, ja de New York Times schrijft er ook ja. over. Ja. En, en niet alleen in Amerika leeft dat toernooi, in Duitsland ook, want de stadions zaten vaak uh, best vol. Ja, nou ja, Duitsland staat al een aantal jaar aan de, aan de top. Ze uh, uh, konden dit jaar voor de derde keer uh, wereldkampioen worden. Dus uh, die hebben al een, een behoorlijke historie. Ja, en uh, ja, die Duitsers die kunnen er wel wat van maken. Uh, maar ik denk ook dat het hier in Nederland heel erg gelezen heeft. Alleen niet, uh, niet zozeer uh, uh, nou ja, op de voorgrond. Nee. Heeft, uh, zal het geholpen hebben voor populariteit ook in Nederland van vrouwenvoetbal?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 Ja, topniveau. Zeg, even een kritische noot. Wanneer gaan we jullie weer zien op een groot toernooi? Nou, altijd goed is uh, op het EK 2013 uh, aankomend seizoen hebben wij een kwalificatiejaar voor het EK. En wij zijn vastberaden om op, uh, op het EK te staan in, uh, in Zweden. En uh, daar weer, uh, uh, nou ja, hè, weer uh, voor, voor een podiumplek te gaan. Want waarom waren we er niet bij op dit WK? Kun je dat eens uitleggen? Waar, waar is dat misgegaan? Uh, nou ja, het WK is relatief klein. Er zijn maar 16 landen aan mee. En uh, Europa heeft maar 3,5 plek. En Europa is een heel erg sterk continent, uh, waar het niveau, het voetbalniveau, uh, relatief uh, vrij hoog is. Mm. Dus het is een hele lange uh, weg om je, om je te plaatsen. Uh, we hebben met acht pools gespeeld. 43 landen deden eraan mee. En, Dat was nou, heel pool, lastig, kennelijk. Ja, nee. en wij werden tweede in onze pool achter Noorwegen. Dat was de anderhalve finalist van het EK 2009. Ja, en als je tweede werd in je pool, had je niks. En dan ja. nummer één, die mocht alleen play-off spelen. Ja, dan, uh, dan is dat gewoon een, gewoon, gewoon een lange weg. En dan ja. heb, je, heb je een klein beetje geluk bij nodig. En we hadden een klein beetje pech. Ja, nou, dan maar veel geluk uh, voor, het, voor het EK. Hè? Ja, ja dat, uh, daar gaan we keihard voor werken. En het is alleen een stimulans, hè, als je dit gezien hebt. Nou, zeker. Uh, veel succes ja, met bedankt. je team. Daphne Koster, aanvoerster van het Nederlands Vrouwenvoetbalteam. Vijf voor half acht, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Elektronica-concern Philips is zojuist met de halfjaarscijfers gekomen... en kwam met, en dat was wel de verwachting, een... Een fors verlies. Financieel redacteur André Meinemais is hier. En heeft die cijfers, André, hoe groot is het verlies? Nou, behoorlijk hoor. 1,3 miljard euro. En dat is veel meer dan de analisten hadden verwacht. Een kleine maand geleden kon de Philips wel een winstwaarschuwing aan. Hebben ze ook de markt gewaarschuwd. Het zal allemaal lager uitvallen door problemen op de markt. En toen werd gerekening gehouden met een aantal honderden miljoenen euro minder winst. En nu is het zeg maar de kleine winst die ze uiteindelijk hebben behaald in het tweede kwartaal. Omgeslagen in een fosfolie van 1,3 miljard. Want ze hebben behoorlijk wat bedrijfsonderdelen uit het grote Philips-concern afgewaardeerd naar marktwaarde. Dat betekent die bedrijfsonderdelen presteren minder, doen het minder, zijn minder waard geworden. Moeten we meenemen in de boeken. Levert een afwaardering dus op van in totaal opgeteld 1,3 miljard euro. En dat is even schrikken. Waar gaat het dan vooral slecht bij Philips? Nou ze merken dat we in de afdeling healthcare, medische apparatuur, daar gaat het redelijk. Mm -hmm. Tot goed. Uh, maar in de divisie uh, licht gaat het iets. Beter, maar nog altijd niet formidabel. En ook in de consumentenelektronica merken zij gewoon dat mensen de hand op de knip houden, minder verkocht worden. Met name in de Verenigde Staten. Uh, grote consumentenmarkt en ook in West-Europa. Grote consumentenmarkt wordt gewoon minder Philips spullen gekocht. En dus ook verkocht en dus minder verdiend. Is, is Philips daar uniek in of zijn de andere, zijn de Panasonic's en de Sony's ook zo ver? Zitten die in, dit, in dezelfde problemen? Iedereen zit ook in hetzelfde schuitje. Het is ja. niet zeg maar een typisch Philips probleem. Of dat zij steek hebben laten vallen. Uh, men zegt wel en het merken andere concerns ook. Dat de groei momenteel nog voornamelijk wordt gehaald uit de opkomende markten. Dus India, China, Brazilië. Daar groeit de economie ook veel meer dan bij ons. En wij in Europa zitten met een schuldencrisis, een eurocrisis... met een regering die moeten bezuinigen. Eh, consumenten die aankijken tegen torenhoge werkloosheidscijfers... en dus zeg maar terughoudend zijn. En dat slijft zijn weerslag bijvoorbeeld op Philips... met de aankoop van consumentenelektronica, ja. spulletjes, tv's, radio's. Maar bijvoorbeeld ook in de bouwmerken, het zelf. Als de bouw niet lekker loopt, verkopen zij minder lampjes, ja, bouwlampjes... Ja. tot en met lampjes voor de inrichting. Dus ja. dat vreet er ook in. Wat gaat Philips eraan doen? Een van bezuinigen? Ze gaan bezuinigen. Ze gaan een kostenbesparingsprogramma opstarten van uh, een, ongeveer een half miljard euro. Dat is fors waar het gaat, precies gaat neervallen en hoe ze dat gaan doen is nog niet helemaal bekend. Dat hopen we de komende uren wel Maar dat haal je het niet met. alleen met efficiëntiemaatregelen? Nee, nee, er zal, zal meer moeten gebeuren. Maar Philips heeft de voorbije jaren al de nodige afslankingsmaatregelen genomen... in de zin van dat ze gewoon drie divisies hebben neergezet. En wat er nou binnen die divisies gaat gebeuren uh, is nog niet helemaal duidelijk. Maar er gaan mensen uit.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 Meneer Krijkam senior overleden en Rebecca Brooks weer vrij, maar wel op borgtocht. Het is half acht, ik ben Ewald De Jong. Meneer Kraikamp was 86 jaar en was gewoon op. Uh, al zijn familieleden waren bij hem. Zijn vier kinderen, zijn ex-vrouw Mariloen. en zijn beste vriend Lex Daniels en zijn vrouw. Dus voor meneer Krijkam was het uh, eigenlijk ook een wens dat al die familieleden bij hem waren... Johnny Krijkamp senior, is niet meer. Hij begon als zanger en entertainer. In de jaren 50 ontmoette hij Rijk de Gooier. Met hem vormde hij jarenlang een duo. Hij werd bekend als clown, maar schuwde het serieuze toneel niet. Hij kreeg een gouden kalf voor zijn rol in de films De Aanslag en De Wisselwachter... en een Louis Door voor zijn rol in Jacques de Fatalist en De Meester. Samen met zijn zoon Johnny Junior speelde hij tien jaar lang in de serie Het Zonnetje in Huis. Johnny Krijkamp werd 86 jaar. Rebecca Brooks is weer vrij. De voormalige hoofdredacteur van de Britse krant The News of the World... is vannacht op borgtocht vrijgelaten. Brooks werd gearresteerd omdat de politie meer wilde weten... over haar rol in het omvangrijke afluisterschandaal. Gisteren trad het hoofd van de Londense politie af vanwege het schandaal. Hij stond onder druk omdat hij een voormalig medewerker... van de News of the World in dienst had genomen als PR-medewerker. Zelf ontkent hij iets van het afluisteren te hebben geweten. Ik had no geen kennis of de extent van deze disgraceful praktijk... Of indeed to the extent of it and the repugnant nature of the selection of victims that is now emerging. With hindsight, I wish we had judged some matters involved in this affair differently. Rebecca Brooks wordt vanmiddag verwacht in het Britse parlement, waar ze moet getuigen voor een onderzoekscommissie. Er moet een Europese kredietbeoordelaar komen. Dat zegt de Duitse bondskanselier Merkel. De commerciële beoordelaars Moody's, Fitch Standard Poor's... spelen volgens haar een te grote rol in de Europese schuldencrisis. Ze verlagen de kredietwaardigheid van landen op gevoelige momenten. In een interview zei Merkel verder dat er geen eurocrisis is. Sommige landen hebben problemen met hun schulden... maar daar hoeft de munt niet onder te lijden. De euro had ja geen crisis... Als Währung, sondern we hebben een schuldencrisis in een aantal lidstaten. En we hebben te grote verschillen in de wettbewerbsfähigkeit, also in de kracht der eenzelnen der lidstaten. En dat moet verbeterd werden. Tot nu toe is er niet veel belangstelling voor een Europese kredietbeoordelaar. Wel vindt een aantal EU-landen dat de macht van de grote agentschappen moet worden ingeperkt. Ja, hopelijk is deze zender snel weer in het hele land te horen. De zendmast bij IJsselstein zou over ongeveer een half uur... weer helemaal operationeel worden. Vannacht is er getest, zegt de beheerder van de mast, Novek. De nacht is begonnen om heel langzaam één zender weer terug in de ether te krijgen. Dat is 3 fm. En afhankelijk van hoe soepel dat verloopt... kunnen we vanaf 8 uur meerdere zenders terug de ether inbrengen. Noorden van het land moet nog wat langer wachten. De mast bij Smilde ligt er nog steeds uit. Het opbouwen van de noodmast gaat nog een paar dagen duren. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 awb Verkeersinformatie files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij knooppunt Everdingen, 6 kilometer. A7 vanuit Horen naar Zaandam, bij Weidewormer, 5. En voor knooppunt Zaandam, 3 kilometer. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam, voor knooppunt Koenplein, 4. En dan nog de A9, ook Alkmaar, Amstelveen. Bij Akersloot, 2. En bij knooppunt Raasdorp, 4 kilometer.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 Daarom komt Frieslandbank met een spaar- en betaalmix. Een spaarrekening met een beste rente, waarmee je ook gewoon kunt pinnen. En zo maak jij van je spaarpot een betaalpot. Percentages wie boven. Hoeveel hebben we het? Dat 2,8%, Jord. Je kunt hem exclusief afsluiten via Frieslandbank.nl hm, Internet? In Friesland. Dan nou. <laughs> ja, Jort, Wil eens kunnen. Kijk maar op Frieslandbank.nl. Hallo, ik ben Rob Kamphu. In Karo de Reunie laat ik oud klasgenoten herinneringen ophalen.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 Over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in journaal voor zover dat gaat. Maar we begrijpen dat het steeds beter wordt met de zendmast. U kunt ons in ieder geval ook volgen via internet, via nos.nl. Ex-president Mubarak van Egypte ligt in coma. Althans, dat zegt zijn advocaat. De behandelend arts van Mubarak ontkent zijn comateuze toestand. Nicole Vever, uh, vertel, wat weten we inmiddels over de situatie van Mubarak? Nou, het is eigenlijk nog steeds onduidelijk. Het bericht werd gisteren daar buiten gebracht door de advocaten. Die zouden hebben gehoord van de vrouw... Van de Mubarak, Suzanne, die ook aan zijn bed zit. En hij zegt, ik ga daar zo snel mogelijk naartoe. Hij zat in de hoofdstad en ging naar het buitenverblijf van Mubarak. Sharma zegt waar hij in het ziekenhuis ligt. Maar de artsen die zeggen, ja, er is eigenlijk niks veranderd aan de gezondheidstoestand van Mubarak. Niet dat hij nou heel erg gezond is, maar uh, ja, in, in een coma ligt hij niet. En het, is, gaat, het duurt eigenlijk al langer, die onduidelijkheid over zijn gezondheidstoestand. En op ene moment wordt hij gezegd, ja, hij heeft kanker. Uh, hij kan echt niet meer terechtstaan. Uh, een week geleden werd er gezegd dat hij uh, een hartstilstand zou hebben gehad. Er, uh, daarna zou het weer goed zijn gekomen. Maar er is een hoop onduidelijkheid over zijn gezondheid. Ja, dus moeten we met nodige wantrouwen kijken naar de berichten over zijn toestand? Nou, Het is lastig te zeggen. Uh, op 3 augustus zou de rechtszaak tegen hem beginnen. Hij zou dan verantwoording moeten afleggen... met name voor uh, de doden die zijn gevallen... tijdens de opstand tegen zijn regime in januari en februari en de kritiek is nu van de mensen die voor die revolutie hebben gestreden... dat uh, ja, de, de verdediging en het leger eigenlijk niet willen dat deze rechtszaak gehouden wordt... en, niet weer, en dat uh, Mubarak dus uiteindelijk geen verantwoording zal afleggen voor zijn, uh, voor zijn daden. Dat is waar men bang voor is en zegt men ook... in het verleden was het zo dat het strafbaar was om te praten over de, de gezondheid van Mubarak, want de man was onaantastbaar... en het zou niet goed zijn voor de positie van het land. En op dit moment proberen juist de aanhangers van Mubarak te doen... alsof de man doodziek is en dus niet meer terecht kan staan. Ja, en de vraag is of dat handig is natuurlijk. Want de betogers op het Agierplein die eisen nog altijd gerechtigheid... Hè, dat het van trouw en onvrede bij de betogers groeit. Hoe, hoe is de sfeer op dit moment in Egypte? Nou, men is absoluut niet gelukkig met, uh, met hoe het op dit moment gaat. De revolutie is gewonnen, maar daarna is er veel te weinig uh, veranderd, zegt men. De schuldigen die zijn niet gestraft, dat gaat te langzaam. Het leger, die toch 30 jaar uh, Mubarak aan de macht heeft uh, gehouden. Ja, die heeft er misschien wat moeite mee hem te berechten. Tenminste, dat is de, de angst van de, van de revolutionairen van, van het eerste uur. En je merkt nu dat uh, de, de jongeren op het plein, de demonstranten... ja, die gaan weer naar het Tagerierplein toe. En die zeggen, ja, dit is niet de revolutie waar we voor gevochten hebben. We zien nu dat het leger dat eerst aan onze kant stond... zich nu ten dele bedient eigenlijk van dezelfde... Uh, ja, tactieken die het oude regime ook had. Er zijn mensen opgepakt, er is gemarteld, uh, er zijn maagdelijkheidstests uitgevoerd op vrouwelijke demonstranten die zijn opgepakt. Wij willen echt dat het land verandert, wij willen echt dat het een democratie wordt. En op dit moment zitten we niet op de goede weg. Nicole Leveva, Le dank je wel voor jouw verhaal over Egypte. Dan naar de Tour, want voor de vierde keer op rij was hij de snelste. Sprinter Mark Cavendish kwam gisteren weer als eerste over de meet in Montpellier. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vierde op rij. Het was een uh, klasse sprint natuurlijk. Heel knap, vierde ja. keer. Maar het wordt wel wat saai. Ja, het wordt een beetje voorspelbaar en daardoor uh, uh, lijkt het inderdaad een beetje saai te worden. Uh, het was een uh, vlakke rit. Er stond veel wind, dat wel, schuin achter, Dus waren we nog even bang voor waaiers. Nou, die kwamen er uiteindelijk niet. Ja, helemaal in het begin van de etappe was er eentje. Uh, maar dat was nog voordat uh, de televisie- en de radio-uitzending uh, begon. Uh, en daarna werd het allemaal rustig. Uh, vijf ontsnappers onder wie Nederlander Nederland Nicky Terpstra en de ploeggenoten van Cavendish... die, uh, die hielden het allemaal uh, rustig binnen de perken... Reden in de finale, het gat is. En Cavendish wint de sprint. Al kwamen Ferrar en Pataki nog wel dichtbij in de laatste meters. Maar die slaat er gewoon veel slechter gepositioneerd dan uh, Cavendish aan het begin. En hij heeft toch wel wat kritiek gehad de afgelopen dagen. Hij zou in de bergen te veel aan de auto's hebben gehangen in de Pyreneeën. Uh, uh, ja, zo kwam de linksigheids wel wat kritiek op, uh, op Mark Cavendish. Maar hij snoert alle kritiek in ieder geval sportief in de mond... door, uh, door voor de vierde keer in deze toer inderdaad weer te winnen. Ja, je had het al even over dat ontsnappen van uh, Nicky Terpstra... samen met uh, twee compaanden, geloof ik. Wat, waarom lukte dat uiteindelijk niet? Wordt er dan toch te hard gereden? Uh, het waren, ze waren met z'n vijven in totaal. Uh, drie Fransen en dan uh, en Rus, Ignacev en, en uh, Terpstra. En in de finale reed u nog even met die Rus weg. Uh, ja... Uh, het was eigenlijk uh, tegen beter weten in vanwege de dus het feit dat het zo'n vlakke hit is. En wat die toegenoten van Cavendish heel goed doen, is dat ze vanaf het begin van de dag, zeg maar, de, de ontsnappers nooit meer ruimte geven dan een minuut of vier. En als dan uh, men in, de, in die kopgroep harder gaat rijden, nou dan gaan ze in het peloton dat ook doen. Mm. Laten ze in de kopgroep het tempo een beetje gaan om te eten of te plassen, nou dan doen ze dat in het peloton ook. En zo is het van A tot Z eigenlijk een, een uitgekiende etappe. En het voordeel dat Kevin dus ook heeft, is dat hij als een ploeggenote nog heeft. Want in tegenstelling tot heel veel andere ploegen, is die ploeg van HTC nog helemaal compleet. Ja, en Terpstra voor hem was het één van de laatste kansen. Morgen misschien nog naar kap, maar daar zit ook nog wel een behoorlijk klimmetje in. Ja, en daarna gaan we uh, volle bak de Alpen in, uh, in de laatste week van de Tour. Dus dan lijken de kansen van de, van de aanvallers in deze Tour een beetje voorbij. En wat doen de kopmannen op deze rustdag en dan zo in de voorbereiding naar de Alpen? Uh, de meesten gaan uh, in de ochtend even trainen en geven daarna een, uh, een, een persconferentie. Uh, of, of doen we het andersom, zoals bijvoorbeeld Alberto Contador. Uh, daar ga ik straks heen om half elf. En ik denk dat we met mij heel veel benieuwd zijn uh, of hij zichzelf nog kansen toedicht om uh, voor de vierde keer de Tour de France te winnen. Want Contador heeft in de Pyreneeën niet kunnen, uh, kunnen aanvallen. Geen tijdwinst teruggepakt. En dat moet hij wel doen, want hij staat achter ten opzichte van zijn concurrenten. Dus ik denk dat dat een, een drukke zochtenpestconferentie gaat worden. Nou, we horen daar later meer van. Onder andere in Radio Tour de France natuurlijk vanmiddag. En over de Tour, ondanks dat het een rustdag is meer. In de Tour ontwaakt na half negen. Zo was dank dankjewel. Elf minuten over half acht. De Afghaanse president Karzai is weer een belangrijke steunpilaar kwijtgeraakt. Zijn broer, Ahmad Wali Karzai, werd vorige week dinsdag van dichtbij doodgeschoten. Gisteravond werd een naaste adviseur vermoord. Correspondent Lucas Waagmeester vertelt hoe dit kon gebeuren. Nou ja, heel simpel. Eigenlijk zou je zeggen: gewapende mannen gaan in Kabul zijn huis binnen, uh, schieten zijn bewakers dood. En, uh, en daarna deze Jan Mohammed Khan.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 Mohammed Daoud. Daoud, voor ons ook niet onbelangrijk, hè. politiecommandant in het noorden, die in Kunduz zo'n belangrijke schakel was. Ook hij werd vermoord door mannen in veiligheidsuniform en, en mannen die geïnfiltreerd waren in het politieapparaat. Uh, dit zijn mensen uit de entourage van de president, of in ieder geval mensen die niet alleen in de regio macht hebben, maar ook echt landelijk bekend zijn en invloed hebben. Hè. Dus de Taliban hebben hun aanvallen de laatste tijd echt met succes uh, op dit soort mensen gericht.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 Een bewaker uitschakelen en, en, en een belangrijk persoon rechtstreeks dood, doodschieten... en zo ja, de macht in Afghanistan echt in het hart te raken. Europese regeringsleiders komen donderdag bijeen als het allemaal goed gaat. En dan moeten de knopen worden doorgehakt over Griekenland. En de euro hoort u zo meer over. Is de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met alles bij elkaar, 33 kilometer aan file... Een groot gedeelte daarvan staat richting Amsterdam. Zo staat er op taal 7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Avenhoren en Weidewormer 9 kilometer. En op taal 9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Akersloot 3 en bij Knoop het Raasdorp 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het wordt een belangrijke week voor de euro en de Europese Unie. Met die extra Europese top, maar zo zei het al donderdag... over nieuwe steun aan het noodlijdende Griekenland. Europa debatteert er al weken over, maar toch is er nog steeds geen oplossing. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, dan zijn wij benieuwd. Wat staat er donderdag dan te gebeuren? Er is een Europese top bij door Europees president Herman van Rompuy... via een Twitterbericht afgelopen vrijdag. Donderdagmiddag, 12 uur, zou die moeten beginnen... Maar de vraag is nog steeds een beetje of hij doorgaat. Want de belangrijkste gast aan tafel... Duitse bondskanselier Angela Merkel... die heeft gezegd... als ik geen resultaat kan halen donderdag... dan ga ik ook helemaal niet komen. Mark Rutte... Aan Nederland heeft gezegd dat hij welkomt in ieder geval. Minister De Jager van Financiën heeft ook een erg drukke week deze week. Die voert veel telefonisch overleg met zijn collega's. Die wil woensdag al een, een, een besluit nemen over, over een reddingsplan voor Griekenland. En donderdagochtend gaat hij dat dan uitleggen aan de Kamer. En dan zou donderdagmiddag er een akkoord kunnen komen over extra steun aan Griekenland. Maar nou ja, zoals ik zei, Angela Merkel twijfelt nog... Die zegt dat dit is een schuldencrisis van een paar individuele landen. Die euro is helemaal niet in crisis, dus waarom zoveel haast? De euro heeft ja geen crisis als wereld, maar we hebben een schuldencrisis in een aantal lidstaten. En we hebben te grote verschillen in de wettbewerbsfähigkeit, also in de kracht der eenzelnen lidstaten. En dat moet verbeterd worden. Ja, verschillende economieën zijn verschillend van kracht, zegt Merkel. Uh, Joris, Nederland en Duitsland stellen zich hard op. Wat willen deze twee landen? Ja, Nederland wil eigenlijk exact hetzelfde als, als Duitsland. De belangen zijn ook hetzelfde. We be betalen allebei veel aan de Europese Unie... en ook aan alle eh, noodpakketten voor al die eurolanden... die in de problemen zijn gekomen. Uh, nou ja, wat, wat we willen is vooral een totaaloplossing. Minister Dejager heeft aan de Kamer geschreven... ik wil een alomvattend antwoord op de Griekse schuldsituatie. En dat betekent dus... Nou ja, er moet meer geld naar Griekenland, anders gaat het land failliet. Dat is duidelijk. Maar als we meer gaan betalen, willen we ook meer invloed. En dat betekent dat we de begrotingen van, van euro-landen beter kunnen gaan controleren. Dat we meer invloed willen hebben over, op het economisch beleid van dat soort landen. Allemaal om te voorkomen dat er volgend jaar weer een Griekenland ontstaat. Of, of dat een ander land nog in de problemen komt. Dat wordt de grote uitdaging... om dat allemaal donderdag in één pakket te gieten. Net voor de zomervakantie hier nog. Ja, maar goed, als het dan moeilijk is om een top te organiseren... om eruit te komen, gaat het lukken, denk je... wat de jager en Merkel willen? Nou ja, dat is inderdaad wel een groot probleem. Hoor. Ze, ze zitten ook echt met de, ja, met de handen in het haar hier. Ze weten het ook eigenlijk niet. Het is allemaal onbegaand... Uh, terrein wat nog nooit is begaan. Uh, vorig jaar werd gedacht... We hebben een gigantisch pakket voor Griekenland. Toen Griekenland voor het eerst in de problemen was. 85 miljard euro. Nee, 110 miljard euro was het toen zelfs. En toen werd gezegd, dit is zo afschrikkelijk groot. Griekenland en, gaat voor altijd uit de problemen zijn. Nou ja, nu blijkt een jaar later... Eh, Ierland heeft ook miljarden moeten krijgen. Portugal heeft miljarden moeten krijgen. En dan Griekenland, nu voor een tweede keer. Dus niemand weet eigenlijk precies hoe diep de put is. En, en, nou ja, en wat er precies een goede oplossing is. Dus we hopen dat het met... Nou ja, dit soort uh, oplossingen wel beter gaat gaan. Ja, dit soort oplossingen. De financiële markten hunkeren naar een beetje vertrouwen. En dit komt nou niet over als goed georganiseerd beleid, toch? Nee, precies. Dat heeft ook de, de voorzitter van de Europese Centrale Bank gezegd... Jean-Claude Trichet, uh, gisteren nog in een interview... Die zegt het is een kakofonie eigenlijk. Dat is een Grieks woord ook toevallig. Um, het, het, 17 landen spreken over één munt. En ze hebben allemaal een, andere, een, allemaal, allemaal een ander doel. Ze, ze gebruiken allemaal andere, uh, andere, uh, andere woorden, allemaal andere plannen. En dat kan niet. Dat geeft geen vertrouwen aan de financiële markten. Dat is chaos ook weer een Grieks woord, natuurlijk. Uh, euro is ook een Grieks woord. Dat wordt hier ook wel gezegd. Maar nou ja, het, het kan zo niet langer. Dat zegt, Merkel geeft dat ook toe. Er moet meer coördinatie uh, komen. Maar ja, dat betekent als je meer coördinatie uh, geeft aan, aan Brussel, meer macht aan Brussel. betekent dat je zelf toch wel iets minder macht hebt. En dat vindt ook iedereen moeilijk om te accepteren, natuurlijk. Ja, het kan zo niet langer. En daar is geen woord Grieks bij. Joris van Poppel hoort u vanuit Brussel. 10 minuten voor 8, Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 80% van de jongeren... met een wajonguitkering aan het werk kan en blijft... dankzij de steun van een jobcoach. Een van die coaches is Ali Bouwkamp. Zij werkt bij reïntegratiebedrijf De Overstap... en begeleidt mensen met een beperking. Een jobcoach begeleidt mensen op de werkvloer om ervoor te zorgen dat uh, het ziekteverzuim laag blijft... dat mensen goed functioneren op het werk... en dat ook uh, collega's en de werkgever begrip hebben voor de werknemer. Want de mensen die u begeleidt, en u begeleidt er een stuk of 25... Ja, dat klopt. Dat zijn mensen met een gebruiksaanwijzing, mensen die valkuilen tegenkomen. Ja, iedereen heeft een beperking die niet overgaat. De mensen die bij ons aangemeld worden, die hebben uh, eigenlijk al een heel verleden... hebben al een poos niet gewerkt. En dat is een gemelleerd gezelschap, hè? Er is er geen een ja, hetzelfde? Nee, dat klopt. Iedereen moet weer op een andere manier uh, begeleid worden. De een heeft uh, een verstandelijke beperking. De ander heeft psychische problemen. Uh, uh, we begeleiden heel veel mensen met een vorm van autisme. En wat doet u dan met ze? Wat is uw dagelijkse werk? Bij de een werk ik mee, omdat dat nodig is. Veel mensen met een beperking vinden het heel lastig om hun emoties aan te geven. Te vertellen wat er speelt of hebben dat in zich niet. Dus u bent een soort vertrouwenspersoon? Ja, ik ben er voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Bij de een werk ik dus mee, zodat ik ook in de, de situatie ook, uh, kan verdiepen. Bij de ander uh, werk ik met uh, concrete leerdoelen, om iemand uh, te coachen op punten waar hij tegenaan loopt. Op een ander moment ben ik samen met de cliënt, uh, stap ik bedrijven binnen om uh, op zoek te gaan uh, naar passend werk. Ik probeer uh, ervoor te zorgen dat de mensen ermee kunnen omgaan. En dat zij uh, stabiel functioneren in de maatschappij, eigenlijk. Ja. Zaken. Zaken van der Vinnen is 31 jaar oud, werkt in Balkbrug. Bij een aardappelproductiebedrijf dat ook kaas opslaat. Hoi, Zaken van der Vinnen zaken nou, is de hele ochtend al kaas aan het laden van de vrachtwagen naar een uh, loods waar uh, de kazen verzameld worden. En dan rijdt hij uh, als het ware heen en weer. Ja, van A naar B. En Sake is een werknemer met een gebruiksaanwijzing. Sake die heeft een uh, verstandelijke beperking en daarnaast heeft hij ook psychische belemmeringen. Een laag zelfvertrouwen heeft hij en hij vermijdt uh, dingen die hij moeilijk vindt. Hij verliest snel het overzicht en ziet snel uh, beren op de weg. Maar hij functioneert hier zoveel mogelijk als een normale werknemer. Ja, er is niks anders dan eigenlijk. Nee, je hebt een jobcoach. Dat is altijd Ali geweest. En dingen waar ik dus wel tegenaan loop, nou, daar geeft zij wat sturing aan. Zoals? Waar loop je tegenaan? Snelheid bijvoorbeeld. Nou ja, als je dan wat, wat tips krijgt om het wat, misschien wat beter te kunnen... Nou, dan, dan vind ik dat prima. Zou je het kunnen zonder jobcoach? In principe zou dat wel kunnen, ja. Dat is slecht nieuws, Ali. Ja, ik ben er niet zo blij mee wat hij nu zegt. <lacht> ik ben toch gewoon wel heel blij nou ja, dat ik haar heb. Ik wil haar eigenlijk nog niet missen. Waarom niet? Ja... Mocht het bijvoorbeeld wat hectisch zijn, en dat, dat gebeurt soms hier, vooral in het voorjaar... want dan, al die aardappels die gaan weg, nou, dan staat het hier in de schuur vol vraagwagens. En dan, dan, dan moet die schouw vol, en dan moet die schouw vol, dan wordt het wat te hectisch. Nou, juist in die drukke periode, dan uh, kan het dus op wat terugvallen. Theo Hof is directeur van dit bedrijf, daarmee ook de werkgever van Zaken. En Zaken vindt zichzelf een hele normale werknemer. Maar is dat ook zo? Zaken is in principe een hele normale werknemer. die gewoon heel goed zijn best doet. die verschrikkelijk gemotiveerd is. maar die een beetje. Een moeilijk overzicht over dingen heeft. Dat als het wat ingewikkelder wordt, dat hij dat wat moeilijk kan overzien. Dan komt er kortsluiting in het hoofd. Inderdaad. Ja, dan, gaat hij, dan loopt hij op een gegeven moment voor problemen op die weg. Af en toe heeft u ook Ali over de vloer, de jobcoach. Ja. Zou Zaken vroeg of laat zonder haar kunnen hier? Ik denk het niet. Toen we met zaken begonnen toen had ik uh, na een paar maanden illusie dat, of de, de gedachte dat het wel zou kunnen. Maar je merkt toch, nu we langer met zaken aan het werk zijn, dat hij toch een bepaald rustpunt in de week nodig heeft waar hij drukke gedachten een beetje van zich af kan praten. Wat gebeurt er dan als de jobcoach te maken krijgt met bezuinigingen? In het ergste geval moet ik zeggen, ik heb er geen tijd meer voor. Ja, ik denk dat het zal leiden dat uh, zaken in zijn hoofd drukker worden. En dat in een gegeven moment dat het wat ziekteverzuim zal leveren. En daar zitten we niet op te wachten. En dan zal de ziekteverzuim natuurlijk vooral in de drukke periode zijn. Ja, als het hem te druk wordt in het hoofd. Ja, daarom we kunnen we beter een uurtje per week investeren... in rustig een goed gesprek met de jobcoach en ondersteuning. En daar weer de hele week van profiteren. Theo Hof van het gelijknamige aardappelproductie- en kaasopslagbedrijf in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 U was een geweldig acteur. Rust zacht en laat ze daarboven maar onbedaardelijk lachen. Dat is aan u wel toevertrouwd, twittert Guido Vermeulen... naar aanleiding van het overlijden van John Kraaikamp senior. Eva van Dam schrijft, beste meneer Kraaikamp, u blijft altijd het zonnetje in huis. Volgens de Telegraaf stond Kraaikamp bekend om zijn guitige lach en ondeugende ogen. Nou, dat toont ook de foto op de voorpagina van de krant. Maar sinds een aantal jaren kampt Kraaikamp met zijn gezondheid. Had hij last van zijn gezondheid. Bij hoge uitzondering kom je de deur nog uit... John wist dat zijn, eh, enig, zijn einde naderde en heeft van zijn dierbare afscheid kunnen nemen. Precies zoals hij wilde, dus de Telegraaf. Britse premier David Cameron heeft zijn reis naar Afrika met de helft ingekoord, meldt The Guardian. In plaats van vier dagen gaat Cameron nu maar twee dagen. Reden, het nog, steeds niet, het nog zich steeds uitbreidende mediaschandaal. Tussenstops in Soudan en Rwanda zijn geschrapt. Cameron moet zijn aandacht richten op het onderzoek naar de werkwijze van de media, is in The Guardian te lezen. Dan naar Trouw. Daar staat dat Shell niet schuldig is... aan de grote olievervuilingen in het Nigeriaanse Ogoniland. De bevolking en criminele bendes zijn de boosdoeners. Blijkt allemaal uit een geheim Nigeria-rapport. Publicatie van deze conclusie van de VN... laat volgens Trouw om veiligheidsredenen op zich wachten. 26 de jaar. Na live aid wordt de wereld weer opgeroepen... om de hongersnood in de horen van Afrika te bestrijden. We hoeven niet te geven uit schuldgevoel... Maar we kunnen wel het geld storten uit compassie... roept Peter Gielissen in zijn commentaar in de Volkskrant op. Ook in het AD veel aandacht voor de hongersnood. We kunnen niet de andere kant op kijken... nu zoveel mensen met de dood worden bedreigd... zegt staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking... in gesprek met het AD. Wereldprimeur voor het Academisch Metrisch Centrum in Amsterdam. Het AMC begint in augustus met een onderzoek... waarbij in de hals van een reuma-patiënt een soort pacemaker wordt geplaatst... die elektrische signalen afgeeft. Die kunnen de ontsteking in de gewrichten... Een rheumatoloog stelt in de Telegraaf dat het de eerste keer in de medische geschiedenis is... dat we iets bij patiënten willen implanteren om zo het natuurlijk evenwicht te herstellen. En uh, het is crisis in de porno-industrie. Reden door de grote hoeveelheid gratis seksfilmpjes op internet... hebben bezoekers geen zin meer om te betalen voor seksfilmpjes. De porno-industrie moet uh, hard op zoek naar nieuwe producten... Aha, schrijft NRC NACNex vanochtend. En in de pers een waarschuwing aan de zwartrijder... want die ontkomt straks niet aan de gezichtsherkenningscamera's... in sommige Rotterdamse trams. Later deze zomer zijn ze volgens de Rotterdamse vervoerder RET... klaar om hun werk te doen. Voorkomen dat 50 Rotterdammers met een OV-verbod proberen te reizen met de tram. Herkennen de camera's een gezicht, dan gaat er een seintje af. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk meer over het overlijden van Johnny Kraakamp. We staan stil bij zijn leven. En alles wat hij bereikt heeft als acteur en entertainer.